7 uur, Joris Benitski met het NOS-journaal. Het water in de Donau en de Elbe stijgt nog steeds. In het Duitse Maagdenburg moeten nog eens 23.000 mensen hun huis uit. Duitse weerkundigen waarschuwen voor stortbuien in gebieden die worden bedreigd door de hoge waterstand. Vooral in het oosten en zuidoosten van Duitsland kan het morgenochtend hard gaan regenen. In Boedapest, de hoofdstad van Hongarije, bereikt het water vanavond het hoogste punt. Het geduld van de Turkse premier Erdogan met de demonstraties tegen zijn regering raakte op. Dat, zegt hij, dat zei hij op een bijeenkomst in Ankara. Hij zei, we waren geduldig, we zullen geduldig zijn, maar er komt ook een eind aan het geduld. Vandaag demonstreren opnieuw tienduizenden Turken tegen de regering van Erdogan. Onder meer in Istanbul, Ankara en Izmir zijn protesten. De Nederlandse onderhandelaar Tanja Nijmeijer van rebellenbeweging FARC gaat mogelijk verder als politica als het vredesoverleg met de Colombiaanse regering slaagt. Dat zegt ze vanavond in een interview met het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland. Nijmeijer blijft haar hele leven bij de FARC. Of het nu een gewapende strijd is of een politieke strijd, zegt ze. Eind mei bereikten beide partijen bij de onderhandelingen in Havana een akkoord over landhervormingen. Bij een busongeluk in de Duitse stad München... zijn dertig scholieren uit Denemarken gewond geraakt. De meeste liepen blauwe plekken en kneuzingen op. Een paar zijn er slechter aan toe, maar zijn buiten levensgevaar. De chauffeur van de dubbeldekker reed tegen een spoorbrug aan. De finale van het mannen-enkelspel op Roland Garros... is gewonnen door Spanjaard Rafael Nadal. Hij versloeg in drie sets zijn landgenoot David Ferrer. Het is de achtste keer dat Nadal het toernooi in Parijs op zijn naam schrijft.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 Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Rick Delhaas. Goedenavond. Welkom bij VPRO's Venster op de Wereld. Het programma dat deze week ter nauwernood de zilveren reismicrofoon misliep. De radioprijs voor het beste radioprogramma. En we waren best een beetje trots op het rapport van de jury... dat u op onze website kunt vinden. VPRO.nl Dit is gewoon mijn passie, en, en ik zal hiermee bezig blijven. Of we nou een gewapende strijd leven, of een politieke strijd. Of. of allemaal samen, maar ik blijf hierbij. Ja, misschien herkent u haar stem. Die is van Tanja Nijmeijer, de Nederlandse vark strijdster uit Twente. Ze maakt deel uit van een team van de guerrilla-beweging. dat al maanden met de regering van Colombia vredesonderhandelingen voert. Ze zijn er bijna uit, lijkt het. Dinsdag gaan ze verder. Wij spraken Tanja aan de vooravond van een nieuwe ronde onderhandelingen. Dat interview kunt u straks horen. On dit mais vous L'optimisme de François Hollande. Son propos lui est optimiste. Son optimisme. Il est clairement optimiste. Nous allons sortir un moment ou un autre de la crise. Allons-nous sortir de la crise? De eurocrisis is voorbij. Wat? De eurocrisis is voorbij. Tenminste, als we de Franse president François Hollande moeten geloven. U hoorde net een compilatie van de Franse Huffington Post. Tijdens een staatsbezoek in Japan was Hollande vandaag ronduit optimistisch. Aan de telefoon Ewald Engelen, hoogleraar Financiële Geografie... aan de Universiteit van Amsterdam. Grote opluchting? Uh, nou, dat zou ik nou niet direct willen zeggen. Wat, wat mij betreft hier heel duidelijk uitspreekt is immense wanhoop... Uh, en ook een zekere mate van hardvochtigheid. Ja, legt u ze uit? Wan ja, ja, de wa de wanhoop is dat we in de eurozone in een hele grote een binnenlandse bestedingscrisis zitten. Huishoudens moeten schulden afbouwen en worden tegelijkertijd steeds zwaarder aangeslagen... door hun eigen overheden die begrotingstekorten willen reduceren. Wat betekent dat men op uh, de handen blijft zitten, men geeft niets meer uit waardoor midden- en kleinbedrijven en alles wat afhankelijk is van de binnenlandse markt... Uh, uiteindelijk uh, het heel erg zwaar heeft. Ja. Overheden kunnen daar verder niet zoveel aan doen, behalve dan management by speech. Ja. Maar, dus maar, deze, uitla ja. dus de deze uitlating is net als de uitlating van Rutte nog niet zo lang geleden in Nederland. Mensen gaan toch in hemelsnaam kopen. Ja, Thijs Berman, Europarlementariër voor de PvdA, ook aan de lijn. Ja. Uh, Hollande heeft al zo'n imago-probleem. Waarom roept hij in godsnaam zoiets? Nou ja, Hollande probeert natuurlijk met een beetje pep-talk... en dat doet onze eigen premier ook, met een beetje pep-talk... te zeggen dat het best beter zou kunnen gaan. En hij zegt zelfs, de crisis is over. Helemaal ongelijk heeft hij niet natuurlijk. Alleen is dat niet het gevolg van politici. Dat is het gevolg van Mario Draghi, die... Sinds hij heeft aangekondigd dat, uh, dat hij onbeperkt obligaties zal opkopen, heeft hij gezorgd voor een verlaging van de rentestand. Maar dat is dus bij, bij, gebrek, bij gebrek aan politieke wil van de politieke leiders, bij onmacht van de politieke leiders, dat hij op die manier de markten wat tot rust heeft gemaand ja. en de economie ook weer iets meer rug, rust geeft. Ewald... Het pijnlijke is natuurlijk, ja. het pijnlijke is dat de jeugdwerkloosheid zo verschrikkelijk groot is. En dan is een uitspraak als uh, de crisis is over, dan, dan moet je toch minstens een comma bijzetten en dan zeggen, maar we zullen ons nu gaan richten op de jeugdwerkloosheid. Nou Ewald uh, Engelen, meneer Berman zegt, uh, hij heeft ook wel een beetje gelijk. Nou, ik vind dat wel een enorm kortzichtig perspectief op de eurocrisis. Kijk, uiteindelijk als je alleen maar kijkt naar de rentestanden... dan moet je constateren dat die dus inderdaad naar beneden gegaan zijn. Maar daarmee zeggen van jongens, we zijn vuurmeester... dat gaat helemaal voorbij aan het feit dat we inderdaad te maken hebben... met krimpende economieën, met stijgende begrotingstekorten... met stijgende staatsschulden en vooral met hemeltergend hoge werkloosheid. En ik vind dat uiteindelijk gewoon een groot affront voor zijn eigen kiezers. Ja, maar, dat maar zegt Hollande u... Dus, nee, dat Hollande dus beweert dat de eurocrisis over is... voor het merendeel van de mensen, ja. is hij nog volop bezig. Dus eigenlijk misplaatst. Wat zegt u? Eigenlijk misplaatst. Ik vind het absoluut misplaatst. Ja, ik vind het affront. Ik vind het hardvochtig. Ja, meneer Berman? Nou ja... François Hollande heeft natuurlijk wel een regering waarmee hij de jeugdwerkloosheid wil aanpakken. Alleen is dat in Frankrijk niet zo heel eenvoudig. De lasten op arbeid zijn in Frankrijk veel hoger dan, uh, dan de lasten op, op arbeid in Duitsland. Terwijl de lonen in Frankrijk hoger liggen. Maar de belastingen die erop liggen zijn zo hoog. Dat zou hij moeten veranderen. Hij zou dat moeten verschuiven. En dan kan hij zijn eigen werkloosheid aanpakken. Maar dat zijn hele zware maatregelen die hij geleidelijk invoert... Maar zo snel heeft dat geen resultaat. En de jeugdwerkloosheid is inderdaad heel erg hoog. Ik ben het helemaal eens met Ewald Engelen. Ja. Dat, er geen, dat er alleen maar zeer sombere verhalen over te houden zijn. En met 6 miljard, dat plan van Frankrijk en Duitsland, kom je er dan niet. Daarvoor zijn er veel veel jongeren die te wachten zitten op een baan. Bent u het met Engelen eens dat het een wanhoopspoging is? Deze positieve praat? Nee, want als je kijkt naar de, reg naar de regering Hollande, dan is die wel bezig de eigen economie te hervormen. En dat is wel voor het eerst in jaren dat daar stappen worden gezet. Wat we nu nodig hebben is, wat nog steeds niet is gebeurd, de banken opschonen. De, de banken nemen nog precies dezelfde risico's. Er zijn nog enorme onzekerheden in de financiële wereld. En daar is veel te weinig aan gedaan tot nu toe. Dat wordt een uitdaging voor dit hele jaar. Krediet uh, voor het MKB is precies zo'n grote uitdaging. Hoe kunnen kleine ondernemers leningen krijgen om te werken? Ook dat, en dat heeft alles te maken met die angst in die financiële wereld voor de eigen onzekerheid, want ze weten precies hoe slecht ze ervoor staan. Ja, Ewald Engelen, um, wat moeten politici wel doen als ze dit niet moeten roepen? Nou, ik vind dat meneer Berman helemaal voorbij gaat aan de rol die uh, kabinetten op dit moment in de eurozone ook in Nederland en in Frankrijk zelf spelen bij het veroorzaken van deze recessie. Zoals ik al eerder zei hebben we te maken met huishoudens die zuchten onder vrij hoge private schulden, in Nederland extreem hoge hypothecaire schulden, tegelijkertijd belast uh, uh, overheden om, onder invloed van afspraken die in Brussel gemaakt zijn. 3% uh, maximaal begrotingstekort. Belast uh, huishoudens verder, waardoor uh, binnenlands uh, eigenlijk die hele economie in elkaar kukelt. Dat doet de Partij van de Arbeid hier in Nederland net zo goed als uh, Hollande in Frankrijk. Uh, dus een deel van de oplossing zit hem inderdaad gewoon in een dikke vinger de afspraken die eerder gemaakt zijn en vervolgens bestedingsruimte aan huishoudens teruggeven, ja, maar... onder andere door de belastingverhogingen die eerder gedaan zijn terug te draaien. Maar dan hou je je ook niet aan die 3%? Nee, maar die 3% afspraken zijn ook volkomen bespottelijk gebaseerd ja. op een volkomen verkeerde diagnose van de aard van deze crisis. Nogmaals, het is geen publieke schuldencrisis, het is een private schuldencrisis. En ik snap niet waarom dat niet in de botte koppen van politici... eindelijk is doordringt. Ja, meneer Berman. Heel kort. Nou ja, veel van wat die, Het is niet wat wat persoonlijk van bedoeld, van bedoeld, geloof ik, hoor. Nee. <laughs> veel... Veel van wat die botte politici doen wordt ingegeven door nog bottere economen. Dat weet Ewald Engelen net zo goed als ik. Dus je kunt de pot verwijten wat ervoor enzovoort. Dat helpt allemaal niet. Ja. Ik, denk, ik denk dat je wel toe moet naar, uh, het, op, naar het schoonmaken van overheidsfinanciën... die volstrekt uit de klauwen zijn gelopen, zoals in Griekenland. Alleen denk ik dat we het er allemaal over eens zijn... dat er te veel en te hard wordt ingegrepen, ja. in, zeker in zuidelijke landen. Goed. Wordt vervolgd. Hartelijk dank Ewald Engelen en Thijs Berman. Heerige meneer. Hallo, مرحبا. Hallo. Selamat malam. Bellend met de wereld. Hallo. Please check and try Ja, we bellen vandaag met Skopje, de hoofdstad van Macedonië. Daar is het gemeentebestuur al drie jaar bezig met een totale make-over van de stad. Kosten nog moeite wordt gespaard. De teller staat al op 200 miljoen euro. Zeker voor Oost-Europese begrippen heel veel geld. Volgend jaar moet het project klaar zijn. Dan kan Skopje zich meten met andere moderne metropolen. Zo is de bedoeling. Maar met het aantreden van een nieuwe burgemeester is het hele megaproject stilgelegd. Sindsdien ontvangt de burgervader ernstige dreigementen. Corus, correspondent Mitra Nazar belde burgemeester Andrei Zernofsky... en vroeg hem allereerst waarom hij het project heeft stilgelegd. Om zo veel geld dit project te spelen is een verhaal. Met dit geld kunnen we ze uh, in de uh, educaging, in de uh, uh, hospitals in en dan zoveel geld besteden aan zo'n project, dat is een ramp. Het geld kunnen we veel beter investeren in onderwijs of in zorg. Meneer Zernowski, u bent uh, vanaf het begin tegen dit project geweest. Nu hebt u als nieuwe burgemeester de bouw resoluut stilgelegd... om te onderzoeken wat zich achter de schermen heeft afgespeeld... en hoe de geldstromen zijn gelopen. Betekent dat ook dat u aanwijzingen heeft dat het niet allemaal netjes is gegaan? Voor Vier jaar lang hebben we als burgers en oppositie de regering gevraagd hoeveel geld er is uitgegeven. Het is tenslotte geld van de belasting betalen. Nu heeft de regering toch eindelijk een bedrag genoemd. Natuurlijk omdat ze wisten dat ik een onderzoek zou instellen. What was interested is they they paid to the one of artist, artist Alexander monument Wat interessant was, de kunstenares die het grootste standbeeld van Alexander de Grote heeft gemaakt, zou daar 560.000 euro voor hebben gekregen. Maar een dag later vertelde zij zelf dat ze maar 50.000 euro heeft gezien. En dan weet je wel wat er aan de hand is. Het witwassen van geld, dat is het grootste probleem. Maar wat nu? Uh, wilt u alles wat er de afgelopen drie jaar is gebouwd, inclusief al die bronzen standbeelden, uh, nu weer weghalen? Als je het me als gewone burger vraagt, zou ik de meeste beelden meteen weghalen. Maar ik zit hier niet om mijn eigen frustraties te uiten. Wat er moet gebeuren hangt af van wat de burgers willen. Het project komt uit de koker van de regering. Daar zullen ze niet zo blij met u zijn. Ik weet niet of je you when you je hier bent, maar uh, op daily basis ben ik de meest politieke persoon op de media. En zoals je weet, 99% van de media zijn onder de regering. Ze controleren de media. Me every day. Ja, ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar ik ben dagelijks de favoriete politicus in de media. En die media zijn door de staat gecontroleerd. Ze vallen me iedere dag aan. Dit is and... een gevecht voor democratie in Macedonië. Nou, meneer Zernowski, veel succes met deze strijd tegen de standbeelden. Het is een strijd. Het is een challenge. Dank u wel en the best. All the best. Bye bye. Bye bye. Nou, de burgemeester is van plan nadat het onderzoek is afgerond... een referendum te houden over de toekomst van het project Skopje 2014. De Colombiaanse regering en de marxistisch-leninistische guerrillabeweging beweging VARC... hervatten komende dinsdag op Cuba de vredesonderhandelingen. En voor het eerst zal het gaan over de toekomst van de FARC als politieke partij. Twee weken geleden sloten de partijen een al als historisch betiteld deel akkoord over landhervorming. Elle van Dalen belde met Tanja Nijmeijer, de Nederlandse... die namens de FARC deelneemt aan het overleg... en vroeg haar wat tot nog toe de belangrijkste successen zijn voor de FARC. Ik denk dat een van de belangrijkste akkoorden die de laatste dagen die de laatste dagen van de besprekingen gemaakt is... was dat alle landen, alle grond die op dit moment bewoond wordt door kleine boeren, die, die dus in het bezit zijn van kleine boeren... Geformaliseerd zal worden. Dat wil zeggen dat die landen gelegaliseerd worden. Die boeren krijgen dan hun papieren. En dat is natuurlijk heel belangrijk want ik zie die voor subsidies, voor een heleboel dingen. En er zijn ook afspraken gemaakt om een kadaster uit te voeren. Dat is een soort van, van in de inventaris van het land die zit in Colombia. Want op dit moment is er een enorme chaos. Niemand weet wat en, en hoe dat nou precies in elkaar zit. En verder zijn akkoorden gemaakt over allerlei plannen, allerlei programma's met betrekking tot onderwijs, met betrekking tot modernisering. op het platteland, van de, van de landbouw, de infrastructuur, de, infrastructuur, de medische zorg. De VARC is 50 jaar geleden opgericht. in de strijd om landhervorming. Maar als ik dit zo hoor, dan hebben jullie nu eindelijk bereikt wat jullie wilden. Nou, het is wel waar dat de vaak sinds de opgericht is en een boerenbeweging geweest is. En inderdaad altijd met een programma voor landhervorming in Colombia. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te begrijpen dat dat niet de reden is geweest om een gewapende strijd te beginnen. Die gewapende strijd is begonnen omdat de regering nooit toegestaan heeft die landhervormingen die wij dus wilden via politieke weg of vreedzame weg tot stand te brengen. Wat wij vooral willen bereiken is een land zonder geweld van de staten en politieke tegenstanders. En in die zin zou je kunnen zeggen dus dat voor ons het belangrijkste punt het tweede punt is. Het tweede punt dat waar we dus uh, dinsdag mee gaan beginnen, dat heet politieke deelname. Als dat eenmaal voor, voor elkaar is, dan doen we de wel via politieke weg. Ik wil dus maar zeggen, wij zitten niet aan de travel om een agrarische revolutie of zoiets tot stand te brengen. Maar een democratie. En die democratie is in Colombia nog bestaan. Als die democratie en de politieke garanties eenmaal bestaan... dan worden de wapens dus overbodig. Gaan jullie gewoon nu, terwijl deze besprekingen worden gevoerd uh, op Cuba... gaat de gewijpende strijd in Colombia gewoon door? Helaas wel, ja. Wij hebben een eenzijdig zaak vuur gehad. Twee maanden lang. Dat duurde ongeveer tot uh, midden januari. En we hebben altijd een tweezijdig staat het vierde voorgesteld. Dus van beide partijen. Maar daar wil de regering dus niet zoveel horen. Maar is het ook zo dat jullie daar uh, nog zeilings uh, als groep... Uh, hè, want jij maakt uit van die groep die, die vredesbesprekingen voert. Uh, gaat, gaat die gewapende strijd helemaal buiten jullie om nu? Wij zijn natuurlijk wel goed op de hoogte van alles wat er in Colombia gebeurt... en alles wat in de VARC gebeurt en de dingen die de besloten worden, want het is een permanente communicatie tussen alle eenheden van de van de VAR. Maar om nou te zeggen dat wij actief deelnemen dus aan nee, wij zijn op dit moment hier op Cuba en wij concentreren ons op onze taak hier. Dat zijn de vredesonderhandelingen. Ja, want ik kan me voorstellen dat dat wel wringt. Dat aan de ene kant vredesbesprekingen en aan de andere kant zien de mensen met wie uh, jullie praten dat jullie gewoon doorgaan, heb je ook het idee dat dat soms tot spanningen leidt? Nee, daar zijn hele duidelijke afspraken over gemaakt met de regering. Dat uh, zeg maar de militaire acties die uitgevoerd worden in Colombia... zowel van onze kant als van de kant van de regering... Uh, geen invloed mogen uitoefenen op wat er aan de tafel gebeurt. En wij proberen ons daar aan te houden... en de regering probeert zich daar ook aan te houden. Maar de regering heeft daar soms wat meer moeite mee. Bijvoorbeeld toen, uh, toen de twee politieagenten gevangen waren genomen door de VARC... toen waren ze wel even, hoe uh, zeggen, wat van de kaart. Stel, um, jullie krijgen inderdaad uh, een toegang uh, tot de politiek. Er, kom, er komt een plek in het parlement misschien voor, voor het VARC. Uh, dus het doel is bereikt... Um, wat ga jij dan doen? Ik denk dat ik uh, gewoon bij de vark blijf. Uh, als je eenmaal bij de vark gaat, dan is dat het niet, uh, Je gaat bij de vark voor je hele leven. Of het nou een politieke beweging is... of het nou, of het nou een politieke beweging in, in, die de wapens op heeft genomen... voor mij maakt dat niks uit. Dit is gewoon mijn passie en, en ik zal hiermee bezig blijven. Of we nou een gewapende strijd leven of een politieke strijd... of, of allemaal te samen, maar ik blijf hierbij. Ik blijf in ieder geval ver, tot in Colombia de, de, zeg maar de veranderingen die wij echt willen, doorgevoerd zijn en, en zeg maar, vrede komt in Colombia en alle mensen zeg maar, uh, in een relatieve gelijkheid kunnen leven. Dat er in ieder geval onderwijs is voor de mensen. Maar die stap is dus dichterbij nu. Die stap die is nu iets dichterbij, inderdaad. Tja, over passie gesproken. Dat was Tanja Nijmeijer, de Nederlandse varkstrijzer. Um, er wordt ook gevoetbald. Jong Oranje tegen Jong Rusland in Israël. En die houtkamp. In Jeruzalem, dat spelletje, je kent het misschien wel. Twee keer elf spelers en een bal. En daar is uh, veel gebeurd. Het afgelopen zeg maar half uur een rode kaart om mee te beginnen. Voor Chicherin een Rus. Daardoor kwam Nederland, dat al met 1-0 voorstond, uh, met een man meer te spelen... Toen werd het uh, een aantal minuten geleden 2-0 via de Jong. Maar zojuist heeft Tcherichef, uh, moet ik zeggen, uh, voor de Russen de 2-1 gemaakt. Nog, nou, nog zo'n 24 minuten te gaan. En het staat dus 2-1 voor Nederland met een man meer. Nou, dan moeten ze nog even doorvoetballen. Goed, wij gaan verder terug naar Colombia. Uh, hier in de studio zit de latijns amerika uh, journalist Edwin Koopman. Je hebt uh, meegeluisterd, Edwin. Als je dit zo hoort, het interview, uh, dan lijkt de vark uh, wel behoorlijk wat binnen te slepen. Of, of klopt het niet wat uh, Tanja beweert? Ja, het, het klopt wel natuurlijk. slepen ze wat binnen. Tegelijkertijd, uh, die, die, die president van, van Colombia, Santos, die heeft heel veel van die dingen, die, die landhervorming waar ze het over heeft, ze heeft het over landhervorming, het kadaster wat wordt, wordt opgesteld, ja. de ontwikkeling van het platteland om die boeren een beter leven te, te, te geven, uh, die kleine boeren, dat heeft hij... Al zelf ook al geïnitieerd zodra die president werd twee jaar geleden. We hebben daar hier in dit programma zelfs nog een, een, een lange reportage over gehad. En maar ook onder druk van de vark? Of, uh, nee, dat was, niet, nee dat was puur een, een, een, een soort inzicht van hem. We moeten nu onderhand ook omdat we weten dat de landproblematiek aan de grond ligt. Aan de wortel van het geweld. Ja. Daar wat aan doen. Dus hij balanceert heel erg. Hij moet uh, natuurlijk de ene kant verzorgen dat hij de vark tevreden stelt. Met ja. dit soort dingen. Tegelijkertijd naar de buitenwereld ook niet de indruk wekken dat hij, dat hij slappe knieën heeft. En dat hij dat alleen maar doet omdat de vark, want dan, dan krijgt hij thuis een probleem. Dus uh, hij heeft het slim gespeeld, hij is zelf al begonnen met dit soort dingen. En nu heeft hij dit met de vark in feite nog een stap verder gebracht. Ja, maar goed, uh, je krijgt bijna het idee dat uh, de vark een idealistische beweging is alleen maar. Terwijl wij ze toch vooral kennen als drugshandelaren en kidnappers. Ja, nou, dat is precies wat natuurlijk uh, in, in Colombia zelf heel veel mensen dwars zit. Van verdomme, je, je wordt pas naar je geluisterd als je het wapens hebt opgepakt. Hè. Er zijn heel veel groepen die in, uh, in, uh, bij de president. De bel trekken niet gehoord worden. En dan uh, zit hij nu. Hè, en je hebt een parlement en alles min of meer democratisch geregeld. Maar dan zit hij nu de blauwdruk voor de toekomst van Colombia uit ja. te, te printen. met een gewapende groep daar in Cuba. En dat, dat levert hem thuis heel veel kritiek op. Ja, hoe, hoe fundamenteel zijn die landhervormingen? Is, er, is, is dat ja. echt, gaat dat het probleem oplossen? Nee. nee. Uh, nou ja, laat ik zeggen, dat, dat haalt wel de, natuurlijk de, de angel uit het probleem. Omdat die vark uh, o, ja, onder andere is opgericht uh, ook vanwege dat landprobleem. Uh, als, dat, als dat al lukt, het stuit op ontzettend veel problemen in Er zijn veel mensen tegen. Uh, grootgrondbezitters natuurlijk, de drugsmaffia. Uh, conservatieve politici, met name in de, in de provincie. Die, uh, ja, die, die zullen dat proberen te tegenhouden. Dus nou ja. De uitvoering wordt straks vooral een heel groot probleem. Ja, we moeten weer heel even naar Jeruzalem en die houtkamp. Ja, nou, niks moet hoor in het leven, maar uh, er is weer gescoord door Nederland. Met 3-1 staat ze nu voor. Doelpuntenmaker is Ola John 3-1 met nog een minuutje of twintig te gaan. Goed, wellicht uh, tot zo direct. Het uh, Edwin Koopman, uh, waar moet de VARC concessies doen? Ja, dat, uh, dat wordt nu... Want hij heeft natuurlijk die VARC nu redelijk tevreden gesteld met dit punt. Maar de VARC moet zijn wapens ingeleveren, moet ophouden met de drugs, uh, drugshandel... En uh, aan dat, uh, die politieke deelname hangt natuurlijk een prijskaartje. Hij, ja. Santos, de president, kan niet thuiskomen straks met... jongens, uh, ze gaan meedoen met de verkiezingen... zonder uh, de belangrijkste leiders van die vark... Ja, ook te hebben onderworpen aan uh, enige vorm van justitie. Dat is een punt wat in Colombia heel erg speelt, met name bij de slachtoffers natuurlijk, maar ook bij de oppositie. Maar ook internationaal. Het internationaal strafhof hier in Den Haag kijkt mee met wat daar gebeurt. Ja. Als er straks een, een akkoord op tafel ligt, zonder dat die uh, de grote leiders van de vark op een of andere manier boete zouden moeten doen. Al is maar uh, een, een, een, een, voor een gedeelte. Dan uh, is er een wat grote kans dat ze voor mij boete doen. doen? Een, nou, een bedje of, nee, nee, nee, nee, of gevangenis? Ja, ja, en dat is een groot probleem. En want, Voor wie? Voor wie? Nou, voor, voor de, voor de commandanten, zo gaat het dan meestal. Ook voor Tanja Nijmer? Uh, zij is geen commandant, nee. uh, maar ze wordt wel gezocht ook door uh, de, de Colombianen. Dus uh, ja, ze is al berecht. Misschien, of zij uiteindelijk eronder uitkomt, komt, dat is nu niet, niet in te schatten. Ja. Uh, hoe, hoe denkbaar is het dat, dat zeg maar de FARC met dit soort... Eisen, nou, uh, akkoord. Ja, Daar dat dat is wapen, nog een hè? hele grote kloof te overbruggen, want zij zien zichzelf namelijk helemaal niet als uh, daders, maar als slachtoffers. Wij zijn slachtoffers van een ondemocratisch regime, hebben de wapens moeten opgrijp, oppakken. Ja. Dat is hun, om, dat, het, om te gaan turnen, dat wordt nu de grote taak van de Colombiaanse regering. En, en gaat dat lukken? Ja, dat is moeilijk in te schatten. Ik, ik denk het wel, want uh, de regering heeft zelf heel veel belang bij dat het goed gaat aflopen. Uh, ze willen de, de verkiezingen die volgend jaar al zijn in met een akkoord, de verkiezing van de president, maar de FARC uh, heeft ook belang uh, bij een snelle afwikkeling. zij willen graag uh, meedoen met de verkiezingen en dit zou een prachtig moment zijn om al nou ja, de campagnes te gaan beheersen met hun agenda en, uh, en misschien zelfs al mee te gaan doen uh, ja. Ja, in de vorm van... Uh, ...deelname aan het congres. Ja, en wat, over wat voor periode praten we dan? Nou, uh, ze willen eind dit jaar klaar zijn, uh, november, uh, uiterlijk december... ...want dan gaan de campagnes van start. Ja, en is dat realistisch, denk je? Ik denk dat ze allemaal al veel verder zijn dan wij we weten. Ja? Het is, ja, het is uh, heel moeilijk, het is een spelletje. soort krempelingwatch... watch ik, ik heb contact met beide partijen en ik krijg bijna niks boven water... ...maar ik, ik, het is er is zo'n vermoeden van dat ze eigenlijk al heel erg vooruit lopen op... Uh, op de agenda en dat ze het eigenlijk al wel min of meer met elkaar eens zijn. Goed, hartelijk dank Edwin Koopman. Graag gedaan. Bureau Buitenland, een andere blik op de wereld. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland. En u kunt ons volgen op Twitter, at BBVPRO, of via Facebook. Daar posten we vaak berichten onder het kopje ondertussen in. Met vanavond een verslag en foto's van onze correspondent in Hongarije. Zijn huis staat door de aanhoudende regen onder water. En op dit moment wordt hij net als duizenden andere Hongaren geëvacueerd. Amro, wat Ja, dit is live bij ons in het bureau uh, Buitenland. U hoort muziek gespeeld door de Nederlands-Iraanse muzikant... en blogger Sahand Saibdivani. Um, ik noem je verder Sahand. Ja, dat is goed. Um, wat, wat zong je daar? Nou? Wat is dit voor een liedje? Hamrosho Aziz, dat betekent uh, Sluit je aan, mijn lief. En dat is een lied dat uh, 35 jaar geleden... door de generatie van mijn ouders al werd gezongen voor de revolutie. Ja. En vier jaar geleden, na de uh, gestolen verkiezingen... weer uit de stal is gehaald... en door vooral uh, um, ja, demonstranten van mijn leeftijd op straat... Werd gezongen. Ja, en, en waarbij moet je je aansluiten? Ja, uh, letterlijk wordt er gezongen een. een uh pijn die, uh, die gedeeld wordt door iedereen, die wordt niet genezen wanneer die in je eentje probeert op te, uh, op te lossen. Oftewel, uh, wij, wij lijden allemaal onder dit regime en uh, uh, sluit je aan bij de beweging die ervoor zorgt dat er weer democratie komt, dat we kunnen stemmen op de kandidaten waar we op willen stemmen. Ja, en dat uh, lied van 35 jaar oud is nog steeds actueel. Absoluut. deze week gaat Iran opnieuw naar de stembus om een opvolger te kiezen voor president Ahmadinejad. Vier jaar geleden gingen duizenden mensen de straat op, toen... Uh, uh, Ahmadinejad er met de winst van doorging, om het maar even zo te zeggen... door fraude volgens de demonstranten, die zich de Groene Beweging noemden. En in de aanloop naar deze verkiezingen vroegen wij ons af... wat er van die protestbeweging over is. En hoe invloedrijk social media, die toen heel belangrijk waren... nog zijn, nu de oppositie in Iran zo goed als monddood is. Uh, aan tafel hier, behalve hand ook uh, Petsman Salim. Hartelijk welkom. U bent van uh, Iranian Progressive Youth, een organisatie. Organisatie die u na uh, de groene beweging in 2009 in Nederland uh, hebt opgericht. Um, u, ja. heeft nog, u volgt eigenlijk permanent uh, de social media. Hè? Ja, Dat klopt. Ja, ja. Wat, wat, wat zijn de laatste berichten via Twitter, bijvoorbeeld, over uh, ja, de verkiezingen uh, in Iran? Ja, er is met name even discussie over die fusie van twee hervormingsgeziende kandidaten. Er wordt gesproken van een blok dat ze samen gaan vormen om het op te nemen tegen conservatieve kandidaten. Ander punt waarover heel veel wordt gesproken is die eh, sommige zeggen dat het kost wat het kost. We moeten voorkomen dat Said Jalili de ultra-conservatieve kandidaat-president wordt. Desnoods ja. om eh, door, door iemand die minder conservatief is te steunen, dit soort eh, discussies worden gevoerd. Maar er waren toch helemaal geen hervormingsgezinde kandidaten. Ja, Dit er zijn, zijn toch allemaal hele conservatieve Er zijn maar twee heren. die iets gematiger zijn. Ja. En uh, uh, sommige hervormers... Een beetje gematigd. Iets, moet ik zeggen. <laughs> dat klinkt heel genuanceerd, ja. ja. Laten we eerst even naar Teheran zelf gaan. Daar werd dus inderdaad vandaag dat uh, laatste van drie debatten... tussen de presidentse uh, gehouden. Alle acht kandidaten deden eraan mee. En correspondent Caroline Omidi heeft voor ons de hele dag... voor de televisie gezeten. Goedenavond. Goh, ja, dat klopt. ja, vandaag ging het over uh, ja, binnenlands en buitenlands beleid. Dat lijkt me heel uh, breed. Was het niet verschrikkelijk saai dat debat? Uh, ja, het was eigenlijk uh, op vrijdag, omdat dan, okay. uh, omdat het dan weekend is in Iran en er ja. dan toch meer kijkers zijn. Uh, ja, wat je kunt zeggen over het derde debat. Nou, dat was niet echt saai, in die zin dat er eindelijk eens een beetje met moder werd vergooid. Het eerste debat was uh, eigenlijk een beetje een schijnvertoning. Dat leek meer op een spelletjesquiz. En toen is er heel veel kritiek geuit, ook door de kandidaten zelf... dat ze niet langer mee zouden willen doen... als het, uh, het format van uh, het programma niet zou worden gewijzigd. Nou ja, daar is wel naar geluisterd. Het tweede debat was al een stuk beter. En het derde debat, wat ook het laatste debat was... was uh, behoorlijk kritisch en een grote kanshebber, Saeed uh, Jalili... Het eigenlijk uh, behoorlijk kapot gemaakt uh, in dit debat door de andere kandidaten. Ja, je hebt het over modder gooien, daar houden wij natuurlijk altijd van. Uh, geef eens een voorbeeld. Nou ja, uh, zoals jullie waarschijnlijk weten is uh, Saïd Dalili de uh, nucleaire toponderhandelaar van Iran. En uh, ja, hij, hij was dus eigenlijk ook een, een makkelijk doelwit, want hij werd aangevallen door de andere kandidaten op het feit dat hij eigenlijk ni niks heeft uh, bereikt in al die jaren met zijn uh, nucleaire onderhandelingen. Ja, en wat was zijn verweer? Um, nou, zijn verweer is niet zo heel sterk. Hij komt al niet zo heel erg uh, goed over in de, in de debatten. En op het laatst uh, werd hij er zelf van uh, beschuldigd een leugenaar te zijn. Toen wilde hij zich verweren, maar daar kreeg hij de gelegenheid niet voor... omdat ze spreektijd voorbij zou zijn. Ja, ik neem dat al die kandidaten voor het nucleaire programma van Iran zijn, of niet? Sorry, ik hoorde je even slecht. Alle kandidaten zijn voor het nucleaire programma van Iran, neem ik aan. Uh, dat in principe wel. Ze zeggen wel van, Goh, we hebben het uh, recht op een uh, vreedzaam atoomprogramma... Maar ze verschillen wel uh, in de manier waarop ze bereid zijn om dat te verdedigen. Uh, bijvoorbeeld iemand als Jalili is erg opgebrand, is erg naar binnen gericht. En het is voor hem geen topprioriteit dat de sancties van tafel afgaan. Ja. En dat is het voor sommige anderen wel. Die hebben zoiets, we moeten echt betere relaties opbouwen met het Westen. Want het zijn die sancties die, die de economie hebben verpest hier. Ja, betere relaties met het Westen. Uh, Amerika is toch de duivel in Iran, of niet? Hallo die lijn is slecht. Ja, Ik zei van betere relaties met het Westen. Amerika is toch de duivel in Iran, of niet? Ja, nog steeds. Uh, ik zag van de week weer een toespraak van de christelijke leider, Gamenei. En die, uh, ja, die verwijst vast met uh, de vijanden als hij het over Amerika en uh, het Westen heeft. Uh, dat is onveranderd. Maar je ziet toch, uh, ja, ook uh, de druk is toch toegenomen op een nieuwe uh, kandidaat om toch dingen te doen, om zich uh, meer open te stellen naar het westen toe. Want uh, ja, de mensen, de burgers in Iran hebben het echt heel erg moeilijk op het moment en dat komt voor een groot deel door de sancties. Nou goed, dankjewel uh, Caroline. En we praten hier verder met uh, onze twee gasten in de studio. Petsman Salim van Iranian Progress of Youth en Sahant Sahib Divani. Zeg ik dat, dat goed of niet? Ja. ja, absoluut. Blogger en muzikant. Ja. Uh, ja, u, zette dus vier, u zette vier jaar geleden een, uh, een beweging op. Wat is dat uh, voor een club? Wat doet u precies? Ja, dat is een netwerk van Iraanse jongeren en studenten. Uh -huh. Die heeft zich gerealiseerd dat die voor Iraanse mensen iets gedaan moet worden. We moeten vanuit hier zo meer mogelijk die mensen gaan steunen. Ja. En dat, dat zou best kunnen als je dat, als je dat op, een, op een georganiseerde manier doet. Ja, maar dat, nog... dat is hier, van hier vandaan. U probeert niet vanuit hier politiek de zaak in Iran te veranderen. Uh, dat, dat is onze taak niet. Het enige wat, we, wat wij wel kunnen doen... dat wij gewoon die mensen proberen te steunen... en een beetje het geluid van die mensen in, in, in het buitenland laten horen... Ja. en een steun gaan vragen bij buitenland, bij niet-Iraanse politici een beetje gewoon de zaak op, op, op orde te krijgen. Maar voor de rest zijn de mensen in Iran die dat moeten gaan doen. We, ja, zijn, we hebben daar geen invloed op. Ook, dat wilt u ook niet? Nou, uh, de, dat recht hebben wij niet, want we zitten in het buitenland. En ik vind dat gewoon, ik vind dat gewoon die mensen zelf dat moeten gaan doen. Uh, ons, uh, onze taak is allemaal om die mensen te steunen. Ja, Saab... Uh, uh, Saab ja. Divani... Um, wat is, er, wat is er nog over van die beweging? Hè? Want die was heel actief op cultureel gebied. Ja, ja. Dat maar is ik, ook het moment dat u, u kijk, ik actief denk, bent uh, geworden. Zeker, zeker. Ja. Ik denk nu ook een hele hoop jongeren met mij... die, die buiten Iran zijn opgegroeid... dat mm -hmm. de gebeurtenissen van vier jaar geleden absoluut een soort katalysator waren... om weer heel erg actief zich met Iran bezig te houden. Daarvoor was je toch een beetje apathisch... en je had toch het gevoel dat je heel weinig voor het land kon betekenen. Um, kijk, het feit dat we nu niet hele grote demonstraties zien... betekent niet dat die jongeren die, die er toen waren... in het binnenland of in het buitenland... nu minder, uh, er opeens niet meer zijn. Ja, ze zijn uh, op een bepaald niveau zeker minder actief. Um, maar het bijzondere is, mensen die uh, eerst voor die verkiezingen de straat op zijn gegaan om hun stem terug te eisen. Daar hebben we in die laatste vier jaar gezien dat ze bijvoorbeeld uh, voor uh, het, het redden van een meer of voor het milieu de straat op zijn gegaan. We mogen niet demonstreren voor een politieke kandidaat, maar we willen toch laten zien dat we er zijn. En daarom zijn ze de straat op gegaan. Andere jongeren die zijn bijvoorbeeld de straat op gegaan om ongedocumenteerde Afghaanse kinderen te steunen en te helpen. Dus er is Zeker een bepaalde generatie die, ondanks dat je nu leest van... Iraniërs zijn heel erg teleurgesteld, ze willen vooral naar het buitenland. Dat is ook allemaal zo. Ja, maar, maar, maar het is klinkt een beetje als we de politiek niet kunnen veranderen... dan gaan we maar meer redden. Um, ja, zo zou je het kunnen noemen. Maar aan de, aan de andere kant kan je het ook zien als. We blijven laten zien dat we er zijn. We blijven laten zien dat er een, dat er een generatie is die betrokken is uh -huh. uh, met, met hun land. En ja, je moet ook niet vergeten: kijk, mijn vader die is van een generatie. dat mensen het absoluut belachelijk vonden. als je, je druk maakte. om het feit dat je een papiertje de straat op gooide. Uh, en dat je zei: van waarom maak je de boel vies? Die jongeren die zeggen: als wij hierom kunnen geven. hoe schoon onze straat is, hoe het met ongedocumenteerde arbeiders gaat. Dat betekent dat wij ons weer inzetten voor het land. En de politiek is daar een deel van. Dus er zijn absoluut een, een, een hoop jongeren die, ondanks het feit dat ze enigszins apathisch zijn en enigszins teleurgesteld zijn in het politiek proces, toch iets daar willen bereiken, iets willen doen. Ja, er is weer gescoord en die houdt kamp. Jawel, het gaat goed met Nederland. 4-1 is het geworden. En uh, deze wedstrijd is, zoals dat zo mooi heet, in de tas. Nederland gaat zo goed als zeker naar de halve finale van het Europees kampioenschap om 21. Want Danny Hoese heeft 4-1 gescoord. Met nog een paar minuten te gaan in de wedstrijd tegen Rusland. Spelen die Russen zo slecht? Nee, Nederland speelt zo goed. <laughs> Oké, okay. nou dankjewel. Okay. Uh, meneer Salim, um, het lijkt wel of uh, ja, zeg maar die jongeren. Um, denken van de politiek zit helemaal op slot. Daarom gaan we ons maar op ja, deelproblemen richten. Denkt u dat? Ja, ik ben eens met de analyse van uh, Sahand. Maar mm -hmm. tegelijkertijd wil ik daaraan toevoegen... dat uh, die fundamentele ontevredenheid van de bevolking uh, die blijft. Maar die gaat gewoon zich op andere wijze manifesteren. Maar dat betekent dat helemaal niet uitgesloten is. Ja. Dat gewoon iets gaat gebeuren naar aanleiding van, van iets wat wij waarvan wij, wij, wij, wij geen verlauw idee hebben. Ja, maar laat ik het anders vragen. Het lijkt wel van buitenaf, hè, uh, alsof de zaak helemaal op slot zit. Dat er helemaal geen mogelijkheid is om iets te veranderen op het ogenblik. Uh, ja, nee. Er is geen mogelijkheid sinds uh, die, een van die uh, prominente kandidaten... Rafsanjani was gedisqualificeerd. Ja. Maar nu is het spel zo dat ze... Uh, dat heet een hervormingsgezin, ja, hè? Zes echte, hele conservatieve ja. uh, wow. kandidaten met twee... Toen wij gematigde kandidaten die eigenlijk geen charisma hebben. Ze zijn geen charismatische leiders, dus ze maken geen kans. Maar nog steeds is het zo dat mensen denken... nou, we moeten gewoon ons best doen om toch het land iets democratischer te maken. Ja, Saab Divani, is er ruimte? Of, of heb ik, is het gevoel dat de zaak op slot zit? Kijk, ik, ik denk van wel. En, ja. en daar heb ik een goede reden voor. Natuurlijk heeft de regering ontzettend veel geleerd van wat er vier jaar geleden gebeurd is. Um, ze, ze hebben nu geleerd dat je de, het internet niet de dag na de verkiezingen moet afsluiten, maar dat je daar weken daarvoor Even, al mee moet beginnen. Okay. En dat je journalisten daarvoor al moet opsluiten. Alleen het is wel zo dat Iran een bepaalde schijn van democratie probeert op te houden. En daar hoort bijvoorbeeld debat bij op tv. Nou Op het moment dat je ook maar zelfs binnen heel streng gecontroleerde Marges mensen laat debatteren. Uh, het Iraanse systeem, uh, systeem laat eigenlijk geen debat toe. Dat kan er niet overleven. Dus zelfs zo'n zogenaamd reformistische kandidaat, wanneer hij een bepaald, een klein beetje kritiek uit is al gevaarlijk. Kan ik één tweet voorlezen? Die, Zeker. Als is... het maar in het Nederlands is. En niet ja, in het ja. In het ja dan zal ik het, Ik heb het in het Engels genoteerd... maar dan zal ik het al, al, al lezend voor mezelf vertalen. Oh, okay. Bijvoorbeeld Rohani, dat is die zogenaamde reformistische kandidaat... die goedgekeurd is, die heeft dan uh, op een gegeven moment... in die laatste debat gezegd... Uh, in alle aspecten van hun leven, economisch, cultureel, wat werk betreft... maar ook uh, de privacy, verdient ons volk uh, dat, dat ze zich daarin veilig voelen. Nou, hierin wordt dus toch... Toch gewoon direct uh, kritiek geuit op het Iraanse systeem... waarbij e-mails worden gelezen, waarbij telefoons worden afgeluisterd. Dat soort zaken worden genoemd in een debat... wat op tv wordt uitgezonden. Ja. En we waarom weten... is dat gevaarlijk? Of waarom kan het gevaarlijk zijn? Nou, dat zet toch mensen aan het denken. Dat, dat, de regering die wil die, die debatten uit kunnen zenden... om te tonen, wij zijn een democratie. Wij hebben helemaal geen probleem met, met, met oppositie die wij opsluiten. En dan binnen datzelfde streng bewaakte debat... uit iemand kritiek. Nou ja, dat, uh, dat, dat is het, het, het schijnen van licht op zaken... waar ze liever niet uh, willen dat mensen naar kijken. Beshman uh, Salim, uh, ziet u die ruimte ook? Ja, die ruimte is er weer. Maar heel smal, heel klein. Dat is heel smal, maar we hebben in de Arabische lente... die inmiddels winter is geworden, maar ja. goed... we hebben gezien dat hele kleine dingen... tot hele grote demonstraties en protesten kunnen leiden. Daarom zijn ze zo bang. Zeg. Ze willen alles als het ware onder controle houden... om, voor, om te voorkomen, bijvoorbeeld als je een beetje democratisch bent... Ja. En zegt opkomt voor privacy, opkomt voor beter internet, zegt dat je politieke gevangenen vrij moet, dan, dan, kan het, dan, dan sluit het heel goed. Uh, maar aan zijn, beide, beide... zijn er bewegingen die dat eisen? Ja, uh, zelfs, uh, de meest, zelfs uh, uh, sommige conservatieven uh -huh. die uh, eisen dat. Het is heel breed en de geestelijke leider heeft uh, zichzelf heel erg alleen gemaakt door al die gewoon belangrijke kandidaten te disqualificeren Zo wordt de Iraanse oppositie, oppositie tegen geestgeleid... steeds groter en groter. En al die mensen die heel bloed aan, zelfs heel veel bloed aan hun handen hebben... sluiten zich aan bij de oppositie. Zo, het wordt gewoon zo. Het wordt, alle, het wordt alleen maar moeilijker voor het establishment daar. Ja, en hoe merken we dat? Dat die oppositie steeds groter wordt? Want ik kijk, vier jaar geleden uh, nou, zag iedereen die groene beweging. Ja, nou, bijvoorbeeld iemand als een Rafsanjani. Ja. Dat voor mij absoluut een insider van het regime is. Iemand die aan de macht was toen uh, 10.000 politieke uh, dissidenten in de gevangenis werden opgevangen. Dat wordt heel corrupt te zijn. Uh, ja, uh, absoluut. Over de 80 jaar absoluut, inmiddels. Absoluut. Hè? Ja? En, en misschien wel de rijkste man van Iran is. De, als hij als reformist wordt gezien, oftewel ja. een, een opponent van de opperste leider. Nou, als je dat soort mensen al wegjaagt uit je kamp... dan heb je de poppen aan de dansen. Maar nog iets anders... Ja, maar wat zien we daar echt van? Dat het verzet zo groot is tegen het regime. Momenteel is er niet gigantisch veel verzet op straat... maar er is de potentie van verzet. En dat is een hele belangrijke. En dat is ook waar de regering heel erg bang voor is. Vier jaar geleden dacht niemand... dat er zoveel mensen de straat op zouden gaan. Want Moussavi werd ook als een insider gezien. Ja, dat is een van die leiders toen. En Karoube, wat is er... Karubi, wat is ja. er met hun gebeurd? Ja, die van, zitten we... nu al twee jaar onder huisarrest. Die ja. kunnen zichzelf helemaal niet laten zien. Uh, dat zijn ook mensen die vier jaar geleden ook helemaal niet serieus werden genomen. Dat zij iets belangrijks zouden kunnen doen voor Iran en het democratisch proces. Ze waren eigenlijk ook een beetje insiders van het regime. Absoluut, ja. Ja. Ja. Absoluut. Maar het feit dat dus in een land als Iran insiders opeens zulke massademonstraties kunnen inspireren. Dat is eigenlijk die, die pot potentie van verzet waar we het over hebben. Dat, dat morgen één van die zogenaamd reformistische kandidaten iets zegt. Waardoor die een miljoen mensen achter zich krijgt. En die gaan de straat op. En die, die roepen leuzen. Ik zie het niet heel snel gebeuren. Absoluut niet. Maar die, die potentie is er. En, en, en de Ayatollah is er zeker bang voor. Peshman Salim, ziet u het wel gebeuren? Is er een onderwerp waar uh, mensen zich heel boos over maken? En het is vooral een jonge bevolking ook. Hè? Ja, er zijn verschillende problemen. Economische problemen. Werkloosheid. Die stijgt alleen maar. Het gaat heel stug met de Iraanse munt. Economie. Ja. En tegelijkertijd zie je dat de Iraanse jongeren zich niet kunnen neerleggen bij de extreem conservatieve islamitische regels. Dat is een heel belangrijk punt. Ze zijn vrijwel westers georiënteerd. Ja. En al die, al die dingen samen kunnen gewoon op, het, op een gegeven moment een protest tot stand brengen. Maar het Irans regime, wat ze doen, ze proberen dat uit te stellen. Ze proberen alle, alle, alle, alle kanalen, waardoor een protest tot stand kan brengen, euh, beperken. En dat, uh, en dat onder controle houden. Maar dat is niet levenslang mogelijk. Ja. Het, er zal een moment komen waarin mensen massaal de straat opgaan. Ja. Nou, u bent vanuit Nederland actief en dat, is niet, dat bent niet alleen u... maar uh, ook uh, Radio Zamana. Omdat de controle op de lokale media zo groot is... proberen journalisten uit de diaspora hun landgenoten... vanuit het West zo betrouwbare mogelijke informatie te geven. En vanuit Nederland doet Radio Zamana dat. Redacteur Sophie van Leeuwen ging kijken op de redactie. Vanwege de veiligheid zit hij op een geheime locatie in Amsterdam. Welkom in Amsterdam. Dit is Radio Zamané. Asta Atenschis vanaf de nummer Badatzor. We Amsterdam. Op bezoek bij Radio Zamané. Ja, welkom. Ik ben uh, Sara Rochaan. Ik uh, ben uh, de coördinator van de radioafdeling. Iran is today the state sponsor of terror. Wat betekent dat, Zamane? Houdige tijd. Het is van deze tijd. Het idee was en is om democratie te, uh, te steunen in Iran. En het proces van democratisering. Um, dat kan je niet doen als je geen vrije media hebt. En die vrije media heb je niet in Iran. De kranten, de radiostations, de televisies zijn van de stad. Er is geen vrije geluid. Als er ook kranten zijn die iets anders willen laten horen, laten schrijven... die worden of gesanctioneerd of worden ze, de vergunningen worden afgenomen. Ik ben uh, Lidal, wat zijn jullie net? Programmamaker, producer en uh, presentatrice ook. We hebben een hele kleine studio eigenlijk, maar uh, doe het doet goed... <laughs> Vandaag een uitzending over de groene beweging. Wat gaan we horen? Er uh, zijn heel veel activisten, heel veel uh, politicologen. Die zijn allemaal opgepakt en die zitten nog steeds in Iran, of ze zijn uh, gevlucht uit het land. Uh, nou, ik kan zeggen, het is gewoon weinig over als je het vergelijkt met vier jaar geleden. Benazami is het "Kijk, in deze dagen, de hoop van de in Iran." برای ورود به قوه مجریه از طرق دموکراتیک بسیار کمرنگ شده باشد. همیشه که بیسای که خورده چهار سال قبل بسیار پررنگ بود. رژیم ایش یک باند است. به مثال حسین رفسنجانی افکر کرد توسط رئیس مجلس، اما این امر به دلیل اینکه این رئیس مجلس از طریق رای مالکان انتخاب شده است، این امر اتفاق می‌افتد. این رئیس مجلس از طریق رای مالکان انتخاب شده dat, uh, dat is eigenlijk de enige oplossing voor het regime. Is, uh, eigenlijk zich een beetje openstellen voor uh, reform, voor hervorming. En uh, dat moet hij doen, anders uh, uh, zit hij eigenlijk vast... met uh, al die boycotts, uh, sancties en uh, ook van, uh, van binnen eigenlijk. Geera, Ik kan één beeld zeg maar noemen dat heel veel mensen hebben het gezien en uh, waarschijnlijk blijven herinneren. Het was Nedda, dat meisje die uh, uh, op straat was uh, doodgeschoten. Die waren ook zeg maar de beelden die dagelijks mensen met hun mobiele telefoons uh, maakten en uh, uploaden op, op, op, op YouTube of op Facebook of uh, Twitter uh, of over, uh, over wat er gebeurde. Um, dus de beelden blijven nog uh, voor mijn oog eigenlijk nog uh, hangen. <laughs> ik kan het niet uh, doen alsof ik het uh, niet gezien heb. Dat was in 2009. ja. Mm -hmm. Mensen in Iran dagelijks uh, klagen over de snelheid van hun internet. Uh, of Ze kunnen niet naar Facebook en uh, die VPN's uh, die doen het niet. Maar uh, toch op een of andere manier lukt het soms wel. Zeg maar dus, maar nou ja, deze keer is het regime is ook nog, waarschijnlijk nog voorbereider dan uh, vier jaar geleden. Rusland heeft gezegd, maar ze hebben gezegd. Latin, Zara, heb je nou wel eens als je opstaat... dat je denkt, het land zit potdicht en heel veel mensen kunnen het niet horen. Waar doe ik het allemaal voor? Ja, dat gevoel heb je heel vaak. Uh, maar je weet dat, dat dat ook de enige hoop is. Uh, dat dit ook de enige manier is om enigszins contact te maken. Om bericht te geven, om te laten zien... Uh, dat je er bent. En uh, dat er ook heel veel mensen zijn die andere ideeën hebben. Ga je ooit nog terug? Uh, ik ben bang dat het niet in zit. Dat, het, dat we, uh, zolang uh, de situatie hetzelfde is zoals het nu... en het wordt erger... Uh, dat we hier toch een beetje zitten in, uh, in Europa. Ja, je hoorde een reportage van Sophie van Leeuwen... vanaf de redactie van Radio Zammenen in Amsterdam. En we gaan voor een laatste keer naar Jeruzalem. Jeruzalem want de Russen zijn uit hun lijden verlost, geloof ik. En die houtkamp. Jawel, het is 5-1 geworden. Afgelopen de wedstrijd Nederland 5-1 gewonnen. Leroy Ver mocht nog een doelpunt maken. Deed dat goed op aangeven van uitblinker Ola John. En zo wint Nederland ook de tweede wedstrijd op dit EK. En gaat eh, zo goed als zeker door naar de halve finale. 5-1 winst op Rusland. Ja, en u luistert nog steeds naar bureau buitenland met aandacht voor de presidentsverkiezingen in Iran. Hier aan tafel, nog steeds uh, Peshman Salim van Iranian Progressive Youth. En. Um... Sahant Saeb Divani, blogger en muzikant. Ja. La, laten we eerst even praten over Radio Zamanen. Want u heeft daar ook een programma, hè? Dat klopt, ja. Elke week mag ik daar over uh, liedjes uit, uh, uit Europa en Noord-Amerika praten. Oké, okay, niet over uit Iran. Nou, nou ja, ik, ik ben als uh, Nederlandse Iranier uh, beter bevoegd... om over Europa Europese cultuur te praten dan over Iraanse cultuur. Ja, maar u speelt wel een Iraans instrument, toch niet? Ja. Ja. Um, even over dat Radio Zamanen... Um, Zet dat nou zoden aan de dijk? Ik denk het wel. Ja? Denk het wel. En het is misschien kleine druppels... maar je moet niet vergeten dat elk persoon die erin slaagt... om een artikel te downloaden op zijn mobiel... een podcastje ja. uh, bij een onbeveiligde internetverbinding binnen te krijgen... die deelt het weer thuis met familie en op feestjes met vrienden. Je hebt daar bluetooth-parties waarbij je het allemaal kan uitwisselen. En dan uh, hoor je toch altijd van de gekste kanalen... iemand die, die in een of andere kleine stad in Iran jouw programma heeft gehoord... en die dan op de een of andere manier jouw mailtje stuurt... Van, hey, wat leuk dat je daarover hebt gehad en heeft me toch weer aan het denken gezet. Op de lange termijn zet dat absoluut zo aan de dijk. Ja, maar ze zijn vooral actief op internet en mm -hmm. via de korte golf geloof ik. Hè? Ja, korte golf en, en satelliet ook. Ja. Die drie kanalen, ja. En, en kunnen we op de een of andere manier weten... Um, hoeveel mensen daar. Dat is heel moeilijk, maar ze hebben ja. een grappige manier om dat te meten. Ja. Um, uh, soms merken ze dat uh, bijvoorbeeld vanuit een, een of ander land wat niks met Iran te maken heeft, er heel veel uh, luisteraars zijn in een tijd dat mensen in die land helemaal niet wakker kunnen zijn. Dus vanuit Maleisië of Latijns-Amerika. En dan vermoed je toch dat het mensen zijn die via een geheime achteringang dan via die kanalen luisteren. Want uh, de internet experts die zeggen van ja, dat is vier uur ochtends in, in dat land. Dat klopt helemaal niet dat die mensen daar aan het luisteren zijn. En dan vermoed je dat dat allemaal Iraanse luisteraar zijn die via van die speciale programma's het in internet inloggen. Ja, en hoe wordt dat, hoe worden die dingen met elkaar gedeeld? Ja, het, je, je kan de programma's gewoon als kleine MP3 programma's uh, files downloaden ja. en dan uh, via je mobiel met elkaar delen. En op die manier uh, uh, verspreid je dat toch? Ja, en dat is echt. Uh... Dat gebeurt heel veel. Absoluut. absoluut. Ja. Zeker als je over een, een, een, een, een onderwerp dat een beetje taboe is hebt. Uh, dus bijvoorbeeld een leuk item voor homoseksualiteit. Dan, uh, dan merk je opeens, oh, er komen allemaal mails binnen. Goed en slecht. En, ja, maar dus wat dit... is allemaal? Drie of tien? Nee, maar soms uh, loopt het in de honderd hoor. Oké. Okay. Ja. Uh, Peshman Salim, gelooft u ook zo in dat effect van uh, Radio Zalman? Dat het echt... Uh... Nou, zoals wij ja. in Nederland zeggen, zoden aan de dijk zet. Ja, absoluut. En ik vind dat Nederland nog te weinig doet... om media in Iran te steunen, Iraanse media te steunen. Dat is heel belangrijk. En daarom zien wij vaak dat die Iraanse autoriteiten... Uh, westerse landen verwijten dat, dat ze zich bemoeien met de zaken van Iran. Ja. Maar er is absoluut behoefte aan uh, goede objectieve berichtgeving, ja. goede, uh, goed onderwijs. Maar de, de, de overheid slaagt er ook heel goed... om die goede berichtgeving tegen te houden op alle manieren. Uh, ze doen hun best, maar ik vind nog steeds... Dat, uh, dat, die, uh, dat die in Europa gevestigd media veel veel, uh, veel mensen in Iran bereiken. Ja, want wat doen ze om, uh, om uh, zeg maar al die berichten bu buiten de deur te houden? Ze sluiten echt ook het internet af, hè? internetfilteren, filteren, satelliet uh, verstoren, allerlei, allerlei dingen. Maar daartegen zie je dat, zie je dat mensen nieuwe trucjes verzinnen om dat tegen te gaan. Ja, nou we gaan nog heel even luisteren naar een stukje muziek. Wat is dit? Dit is een tar, een Iraanse luid. Ja, en het ja. nummer dat u speelt? Ik speelde een beetje oh. die Amsterdamse grachten. Okay. <laughs> ja, ga door, ga door. Ja. Uh, heel even nog. Uh, wie gaat er winnen? Komende... De verkiezingen? verkiezingen. Ja. Oef, wat een, wat een vraag, als dus we dat zouden eens weten. Ja. Dat, dat mm -hmm. wordt of Waar zetten we geld op in? Als alle reformisten, alle Groene Beweging mensen... allemaal de bo verkiezingen boycotten... dan wordt het denk ik toch Jalili of iemand die net zo conservatief is. Ja. Dus dan wordt het eh, zeg maar Ahmadinejad of nog erger. En ik, ik hoop dat dat niet gebeurt. Maar uh, ja, Persoonlijk gaan heel weinig is... mensen naar de, de stembus. Dat denk ik wel, maar ja? beter vraag is wie wordt aangesteld... Oké, okay, uh, nou, we worden. Just ik, Jalili. Ik denk Jalili. En uh, ik denk dat we ook niet zoveel mensen gaan stemmen. Want de opkomst is altijd heel laag, hè? Behalve de vorige keer dan toen de Groene Beweging... Het wordt nog lager. Mensen zijn teleurgesteld. En uh, mensen gewoon, uh, zien het gewoon niet... Zien, uh, en, ziet het dat... Uh, dat er zoveel weinig keuzes zijn. Nou, we gaan het meemaken. Hartelijk dank, Sahant Saeb Divani en Kersman uh, ja. uh, Salim. Um, dit is het einde van Bureau Buitenland. En uh, hierna komt uh, Labyrinth, Pieter van der Wielen. Wat ja. gaan jullie doen? We gaan het uh, hebben over de vraag hoe planeten zich uh, vormen. Want het heelal is koud en, en leeg en eenzaam. En hoe kan het dan toch dat allerlei stoffen bij elkaar komen... en zich ineens een planeet ontvouwt? We gaan het ook hebben over de voordelen van seks voor de evolutie. Dat dus, dus is heel ja. goed, uh, seks voor een organisme. Maar er zijn ook uh, organismen die het zonder weten te doen. Een, een schimmel in dit specifieke geval. Tips voor langlevendheid. Daar kun je er nooit genoeg van, uh, van krijgen. We hebben een paar van uh, verzameld. En, um... Kan je er één noemen? Uh, chocola schijnt, uh, schijnt nou weer goed te zijn. En een goede levenshouding. Dat je vrolijk in het leven staat, dan duurt het ook allemaal langer. Okay. Aan de andere kant, als je niet vrolijk in het leven staat... is het misschien ook wel goed dat het niet langer duurt. Ja, nog één laatste ding? Uh, en nog een uh, laatste ding is uh, de Zuidpool. Daar gaan we het ook over hebben. Want een van onze gasten die komt daar regelmatig voor haar onderzoek. Goed, dat gaan we straks horen. Tot zover Bureau Buitenland. Wij zijn er vol volgende week weer. Graag tot dan. Die andere blik op de wereld. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag. De vragen bij het nieuws. Uh, ja, hoe die verder? Hè? Dat is toch de grote vraag? Ik zal u zeggen dat deze vraag vandaag beantwoord zal worden. Op zoek naar de juiste antwoorden. De vraag die ook ons bezighoudt deze middag. Het NOS Radio 1-journaal. Is dat voldoende voor de politici met al die vragen? Elke werkdag van 6 tot half 10. Dat is een antwoord wat ik u schuldig moet blijven, want dat zou ik niet weten. middags van half 5 tot half 7. Nog steeds genoeg vragen over. En zaterdagochtend van 7 tot half 9. Dat is een hele goede vraag. Nou, die vraag moet beantwoord worden. Het NOS Radio 1-journaal. Die moet ook niet door. Ja, sorry. Ik zal niet meer vragen. Radio 1. Ja, gekkigheid. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.